Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren gebruiken 3MMC. Volgens het Trimbos gebruikt een derde van de jonge mensen de druk wel eens tijdens het stappen. Het spul is sinds drie jaar verboden. Het is super verslavend en kan nare bijwerkingen hebben, vertelt mijn collega Maxime. Gebruikers krijgen dan bijvoorbeeld last van uh, veel angst, pijn op de borst, uh, kunnen niet slapen. Heel actieve, veel te snelle hartslag. En dat komt vaak omdat het gecombineerd wordt met andere dingen zoals alcohol. Um, en ja, dat, is dus, dat moet je eigenlijk allemaal helemaal niet willen bij zo'n drugs die dus zo verslavingsgevoelig is. Gevolgen op de lange termijn zijn nog niet bekend. Experts willen dat er betere voorlichting komt voor jongeren. In China zijn zeker 19 mensen omgekomen toen een stuk snelweg instortte. Het gebeurde in een provincie in het zuiden van het land. Daar is de afgelopen dagen extreem veel regen gevallen. Of het instorten van de snelweg daar iets mee te maken heeft, is nog niet bekend. En door blikseminslag is er vannacht brand ontstaan in het dak van twee huizen in Nederhorst den Berg in Noord-Holland. De bewoners moesten hun huis uit, maar niemand raakte gewond. De brand was redelijk snel onder controle. En een jongen van 17 in Australië is in één klap miljonair geworden door het vangen van een vis. Ieder jaar krijgt een aantal vissen daar een labeltje. En vang je zo'n vis, dan krijg je een miljoen Australische dollars. Het lukte nog nooit, tot nu. Hij mag trouwens zijn zusje wel bedanken. Zij zag de vis als eerste zwemmen. Hij het en was a tag en was like no way, no way. En he was jumping around, Ja, yeah, we waren uh, Nilly crashed the boat. Ja, ze waren zo hard aan het schreeuwen en feesten dat hij bijna de boot liet crashen. Hij kreeg natuurlijk ook de vraag wat hij met het geld gaat doen. Hij gaat een nieuwe auto kopen, een nieuwe boot en zijn ouders helpen met de hypotheek. Het weer nog, later vandaag in het zuiden kans op buien met mogelijk onweer. Maar tot die tijd een zonnige dag met zomerse temperaturen, 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Goedemorgen, luisteraars. Twee uur van Duifzaag de Week door op de Woensdag. Er komt er allerlei heerlijke muziek voorbij. En we gaan om half tien natuurlijk weer lachen met een cabaretier. En wie zeg ik nog lekker niet? Voorlopig zag ik nog even. Dan laat ik de shadows gewoon eventjes uh, hun plaatje uitspelen. The Savage, zo heet het nummer. Luisteraars, dat is natuurlijk allemaal een uh, onbezorgde tweede helft van de week, uh, als ik me heb doorgezaagd tenminste... de tweede helft van de week onbezorgd doorkomt. Ja, ik heb mijn moeilijkheden, u heeft uw moeilijkheden. You've got your troubles, I got mine. Zo is het, Mark Kerk.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 So do I, you've got your troubles, I've got mine. We'll Je hebt moeilijkheden, ik heb mijn moeilijkheden. You've got your troubles, I've got mine. The fortunes waren dat is natuurlijk, luisteraars. Daar zag de week door en dat doe ik niet alleen, dat doe ik ook samen met uh, niemand minder dan Jim Croce. En uh, hij was slecht door die Leroy Brown. Oh. Ja, het zwingt wel. Call him treetop over All the men's just call him sir no. And it's bad Bad Leroy Brown The better man in the whole downtown. Better than old King Kong And Meaner than a junkyard dog Now Leroy He a gambler And he like his fancy clothes And he like Jim Crowes, Bad Bad, Leroy Brown. Ja, geweldig. Uh, Piet Veerman kennen we natuurlijk van de Cats. Maar die heeft ook een aantal uh, albums opgenomen met, met covers. Waaronder uh, een album waar het prachtige Under the Boardwalk op staat, luisteraars. Piet Veerman. Oh, when the sun down and burns the up on the roof. shoes get so hot you wish your tired feet were fired Ooh. Zet hem eens aan voor het luisteraars. De radio met de gezelligste muziek op de woensdagochtend. Dankzij het feit dat Sheryl de, de week doorzaagt. Ik, heb al, ik ben al flink het zagen geweest. Hij is al doorgezaagd, dus mijn zaag die kan ik gewoon opbergen. Maar de muziek niet. Ja, hij moet het eerlijk toegeven, die Chris Andrews. Uh, hij was gewoon, uh, ja, hij is er kwijt. Uh, I'm a yesterday man. Ik ben de man van gisteren. Maar hij is niet van gisteren hoor, want hij heeft er lekker gewoon over gezongen. En daar heb je een hoop geld mee verdiend. Dus uh, de man is beslist niet van gisteren. Gee, but it's hard when one lowers one's guard to the vulture. Now me, I regard it A tortuous hardship That smoldered Aan de jaren tachtig Steve Harvey en Cocky Rebel Peppermint away Will I fight? Will I swagger or sway He, he, my lady She cries like a baby To scold her ZANG Nothing to protect but his pride. Oh, smile that I kiss, or be drowned in blissful confusion. Be so swift all the time Steve Harley, Cockney Rebel, coming down. Ja, wordt niet heel veel gedraaid per radio... maar toch wel de moeite waard om, uh, om naar te luisteren, vind ik zelf, hoor. Komt uit de jaren 80, 1987... om uh, helemaal precies te zijn, luisteraars. Uh, waar gaan we naar luisteren? We gaan naar een verdronken vlinder luisteren. Ik ontmoet in het weekend Boudewijn de Groot... in de kerk in Bloemendaal. En dat was Jaap Stork. Dat, was een, dat, of dat is een, een fantastische... Klassiek pianist, organist, en die heeft een aantal nummers van Boudewijn de Groot op een klassieke manier tijdens een oranje concert op Koningsdag te horen gebracht in de kerk van Bloemendaal. er was Boudewijn de Groot bij, en een van de nummers die eh, op een klassieke manier werd uitgevoerd was de Verdronken Vlinder. Nou, en dat vind ik zo'n fantastisch mooi nummer. Dus die ga ik nu even voor u opzoeken, even kijken of die erbij staat: de Verdronken Vlinder.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 zou een vlinder moeten zijn Om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn of een vlinder al zelfs vlinders moeten sterven Laat ik niet mijn vreugde verderven. Ik kan zonder vliegen leven Wat zal ik nog langer geven Om een vlinder die ver? Een grote, een verdronken vlinder. De muziek die kan je eigenlijk acht dagen, acht dagen per week kan je die draaien, luisteraars. Ook al zagen we de week door. Dit is uh, een nummer dat je ook acht dagen per week kan draaien. Luister maar. maar om taats vanavond zat. ik ben schapen gaan fokken. Door de noods der omstandigheden daartoe gedwongen. Want kijk, de TV's voor ons groot grondbezitters zijn uitermate zorgelijk. Maar dat ze niet verleren de poten om die gat vandaan. En ik leid daar al jaren aan schapeloosheid. Dan lig ik er in mijn eentje te woelen en te malen met AE.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 Weet je nog 1039, de jaren dat de Noormannen hier de grote rivieren op kwamen zaken? Om de boel hier in elkaar te stampen, hè? Dan moet je horen, één van die blonde Noorse schoften, een zekere knut, jammerleg. ...die is blijven plakken aan mijn oer-oer-grootmoeder ene adelheid vanaf nou, blijkbaar was die knut een driftig manneke, want die schijnt zo rond 1100 al een aanzienlijk geslacht bij elkaar te hebben geneukt. <tie> met CK. Ja, ja, ja. Dat vind ik nou leuk dat je daar waardering voor op kan brengen. Ja, Die Knut wist ze te raken, laat maar zeggen. Hè? Die had temperament en die sukkels van het oude Averzaad... die konden dat niet wisselen. Nee, je moet dat niet te gouden voordelen. Die Knut heeft een geradouwd dat het een aard had. Dat weten wij van de oude chronieken... die we met rode oortjes hebben zitten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 En hoe om hem verenigd te prikken. En dan schijnt die knutter jummer al even heel rustig gezegd te hebben: van, tut, tut. En daar komt onze naam Taas van vandaan. Kijk. Ja, dat begrijp je zomaar niet, want kijk, tut, tut is het oud noors voor kalleman. man. Dus knut kreeg dus de bijnaam tut, tut van kort kortweg tut van En in het oude Avenzaten werd de, we de uh uitgesproken als eh. Dus niet eh maar. Ja, dus tot vanavond, we zaten weg. Je vindt het niet kostelijk. <tie> <tie> en die est is er door de volksmond vox populi... ...zo in de loop er even tussen geslisseld. Waar <tie> dan? Nou, en Knut Jummelef is later schapenfokken geworden. Zodoende, hè. En zijn beeld liet mij die nacht niet meer los. Ik werd er helemaal opgewonden van. Ik heb het bed verlaten, door het huis heen en weer gebanjerd En toen ben ik de wijnkelder in gedoken.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 Ja, ze... Ik was op een gegeven moment zo nuchter als een pasgeboren schaap Ik was dus lam. Ja. Ik heb een schik gehad in mijn eentje, dat hou je niet vervolgelijk ik beland in de, uh, in de hal van het huis waar het voltallige slachtaat vanavond zat. Is opgehangen. <lacht> vader, grootvader, overgrootvader, bed, overgrootvader. hopklap, bed, overgrootvader. <lacht> het hele klerenzootje. <lacht> en ik sta er oog en oog met mijn vorige Ik zeg: Heer, het water staat mee tot de lippen. Daar je niet mee gerekend. Jullie zien jullie daar altijd arbeid adelt. nou dan kun je nog eens te vergeten daar allemaal daarbij. Dan moet je er een poot uitsteken voordat de progressieve meiden nog meer uitdraaien, want ik heb geen cent meer om een reet te grabben. En meer van dat soort sterke teksten. Ze hebben ze erop gelachen, en ik werd werkelijk straalbezopen met AE en dubbelo. o. Volgende morgen aan het ontbijt was ik nog helemaal geschuffeld. Ja zeg, ik liet alles uit mijn poten flikkeren. Ik heb zelfs nog een zacht e-fein geknepen. Omdat ik dacht dat het het zoutvat was. Ik zag Het leek wel of ik uit de poppenkast was gevallen. Maar nou goed, ik heb er een paar koppen zwarte koffie tegen aangesmeten. Dan moet je niet bezuinigen, altijd in dat soort omstandigheden, zeg ik. En toen had ik mezelf wat op aarde. De hele familie zit aan het bed. Bij ons stipt de regel kwart over 11 om bed. En ik tik tegen het glas jus d'orange. Dat verspreidt zich ook over het ontbijtlaken. Ik zeg nog excuses, majesteit. het. <laughs> <laughs>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 Nou, moet je opletten, een goede rand, moet je opletten. Heeft hij een ruime voorhand? Hij hey, dat? Solide beenwerk. Hij hey, dat? Lekker gevuld achterstel. Hij hey, dat? Geluk gewenst. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja,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 Je moet het ooit even omklemmen in de stoel en met de lady-schaaf razend zelf aan zin... <tie> <tie> <tie> Kijk, als je eenmaal bij dat scher is dat verder een fluitje van een cent. Weet je waar ik zo oprecht trots op ben? Hij nog even? bij ons is nog een echte mannenmaatschappij. Ho, nu no, redenbal Zak en ik, wij maken dit niet uit. Ja, ieder op zijn eigen gebied, daar geen misverstand bestaan.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 Hij hey, he, nog gek, Weet je, wat ook zo prachtig bij ons is, de discipline, he? De discipline is, is prachtig, als een van de ooien van de kudde dwaalt... ...dan stuikt meteen de hond erheen, Balthazar... ...en Balthazar doet dan van blaf, blaf, of woef, woef, al nog gelang... ...en dan, floep, voegt het ondisciplineerde ooie zich weer bij de kudde. Balthazar, dat is een leuke, intelligente hond, Turkse herder. <truimert> ja, Nederlandse honden willen dit werk niet meer doen. <truimert>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 <SMILEN> ja. Ja. O, oh, dat is kostelijk om mee te maken, je moet werkelijk langskomen, wat, wat gebeurt er dan? Dan laten we dus die stillige ooie in ene weide, zo, ja. <slu belt> hier in het midden heb je dan een sloot en hier een aangrenzende weide. <sluLes> en daar laten we dan ook nog een bal zak in en weer al zien die beesten elkaar, die ruiken elkaar bij gunstige wind. En dat wint ze dus op, laat maar zeggen. En dat laat ik dan zo'n paar dagen pruttelen. Vind ik die En dan roep ik ze bij met de schapen om. oh ja. En als ze zich dan hier bij mij verzameld hebben, zeg ik: Leden der Schapen-Generaal. En dan roep ik Honoré de bal achter mij nog op. Honoré! Honoré! En als hij zich dan hier bij mij heeft opgesteld, zeg ik. Nee, hé, hé, Honoré, luister goed, van Dit is jouw dag, dit is jouw uur. Anderbak, laat de klok maar luien. Ja. Oh. Dit ogenblik. Heren ik ben er al. U bent niets te vroeg. De heer Van Vliet komt zo terug. Kan je even rustig zitten? Want ik moet even mijn verhaal afronden. Ja? Hij nog even.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 Neem hele failliete fokkerij over en ik vloei af met een wollen handdruk. En dat is dan geheel in overeenstemming met de betekenis die de wapenspreuk van ons Koninkrijk der Nederlanden in de 70e jaren heeft gekregen. Germain Jandré, ik hou mijn hand op. Paal van Vliet was het natuurlijk met Baron van Havenzaten. Ja, jammer dat hij niet meer leeft. Hij is helaas nou, niet zo lang geleden. Een jaar, denk ik. Misschien ook al wel langer hoor, want de tijd vliegt voorbij. Hè? Uh, dit is uh, nou, niemand minder dan George Baker. Mr. Giunazaki. Ja, ja. And I'm losing Baker, little Green bag. En ik ben hier vanmorgen vroeg behouden uh, in de studio gearriveerd luisteraars. En dat kwam omdat ik het midden van de weg aan heb gehouden. Ik ben precies in het midden van de weg blijven rijden. In the middle of the road werden mij, de sacramenten werden mij uh, toegevoegd... dat ik behouden zou blijven. En uh, ja, dankzij, uh, dankzij wie ook weer... Nou, uh, middle of the road. Zo heet het bandje gewoon, toch? Ja. Toch al nou heel tof. Sacramento 1972 en toen was het nog een wonderful world. Tegenwoordig euh, nou, begin ik er een beetje aan te twijfelen. Mensen die zich afvragen, wie is dit nou weer? Of wie zijn dit nou weer? Nou, dit was uh, niemand minder dan Jimmy Cliff. Wonderful world, beautiful people. Nou, ik zei het al net, uh, dat geldt misschien voor een uh, aantal jaren geleden. Maar de wereld is toch uh, een beetje het uh, verslechteren luister. Ik wil niet altijd somber zijn, hoor. Ik wil niet... Nee, dat wil ik niet doen. Nou, laat ik er ook eigenlijk maar over ophouden. Nou, verdam nog toe. Ik wel bij u aankloppen als ik er anders over denk. I'm Die hotjes was dat met knock on your door, luisteraars. En wat gaan we doen? Nou, dit. You are my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely theme. You're a theme for a dream. The dreams I dream day and night. That you arms are holding me so tight. You're a theme for a dream. When I dream, I kiss you. Kiss. Starlight. Starlight Every time I touch you When I touch you Each and every time A chime rings out I all. love you Only you forevermore Cause you're my theme for a dream Yes you are A rare and lovely theme. You're my thing for a dream So angel please say that you love me my dreams come true You're my theme for a tree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 Dreams come true. Ja, wat romantisch hè, Cliff Richard. Jij bent het thema van mijn droom. Dat kan zomaar maar komen. Uh, dit is wel leuk hoor. La la la, la la la la la. Ja, toch? Nou, ik, ik hoop nou. Uh. Verdorie. Dat vliegt hier me nou altijd. Het is namelijk Pet Boon. En Pat Boon, ja, die, als hij die wil zingen, dan moet hij eerst vijf glazen whisky moet die, eh, nuttigen. En anders zingt hij gewoon niet. Het is gewoon een eigenwijze man. Maar als hij dan gaat zingen, luister hartstikke lach hoor. Luister, luister. Speedy Gonzales. Ja, een moeilijk night in Mexico. Ja. Maandje erbij. I walked alone between some old Adobe Haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. Kom. Ja, een jong meisje dit. stemmetje. You better come home speedy Gonzales, Away from Tannery Road Stop all of your drinking With that flusy name Float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 Ja, met Speedy Gonzalez van Pet Boonluisteraar moet ik alweer afscheid van u nemen. Dit was Duif Zaag de Week door. Ik heb het weer met uh, heel veel plezier voor u gedaan. En uh, volgende week, dinsdag, ben ik er weer met de Seppel. bij aankomende vrijdag. Morgen tussen 9 en 12 uur met The Boys Are Back in Town. Nou, allemaal een hele fijne woensdag toegewenst. Ik hoop dat u genoten hebt van de muziek. En wat mij betreft een fijne woensdag. Hoi